1 Uur, Joris de met het NOS-journaal. In de Turkse stad Istanbul zijn er opnieuw gevechten tussen demonstranten en de politie. Betogers gooien met stenen en de politie gebruikt traangas. De rellen zijn rond het Taksimplein, waar demonstranten vastbesloten zijn om de nacht door te brengen. Er worden barricades opgeworpen om te voorkomen dat de politie het plein opkomt. Ook in andere Turkse steden zijn rellen.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 En ik ben Jan Hebeskerk, beeld heb je op echtjanne.nl, De hashtag op Twitter is echtianne. En je kunt raads gratis gaan bellen met 0800 1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is, doe mij maar zo'n duitse hypotheek. hypotheek. Maar nu eerst praten we nog even verder met Nausicaa Marber. Ze komt uit een land waar je niks mag, niks mocht vroeger. Hè. Dus ze hecht nogal aan haar vrijheid, schat ik zo in. Ja. En uh, ze is telegraaf, en dus voormalig Roemeense. Maar we janken meteen door naar Turkije. Want natuurlijk het verhaal van vandaag. En we hadden net al even over landen waar, uh, nou ja, we zeggen, de religie zo heel voorzichtig uh, een beetje het, uh, de, het seculiere deel van het land overneemt. Was Turkije natuurlijk altijd al raar, want dan had je ook dat leger nog. Wat dan wel ja. opletten dat het niet al te dol werd, hè? de erfenis- van attentuur bewaakte, zeg maar. Nou, het ziet er toch naar uit dat, uh, dat, dat, dat, dat de seculiere Turk uh, ja, die kan een beetje gaan staan op in een park, maar dat is het wel. Ja. Nou, de seculiere Turken zijn gewoon uh, uh, al een tijd bezig met protesten. Er zijn heel vaak protesten. Ik uh, heb een, uh, een familielid, een tante, dus ook een seculiere Turk. En die woont gewoon lijkt me gedeeltelijk zo leuk, in. Uh, op een seculiere Turkse. is een leuke tante. En die, uh, ik weet niet anders dan dat ze gewoon bezig is met protesten. En dan vertrekt ze weer naar Istanbul. En dan gaat ze weer naar Ismir. En dan is ze weer voor de uh, deur van een gevangenis waar journalisten in zitten. En haar vriendinnen en haar familie. En er zijn ook echt heel grote groepen mensen dus dat die er ja, wel in ja. Turkije En je, moet gewoon, je hoeft eigenlijk. Uh, heel, ja, dat kan wel. Mm. Dat kan wel maar dan, ja, dus, je wordt natuurlijk wel geïntimideerd. Ja, ja. uh, vertelt ze jou daarover? over wat Ja, gebeurt? ze vertelt me daarover. Wat vertelt ze daarover? Nou, uh, um, dat er gewoon soms mensen verschijnen en haar uh, vragen stellen... en haar proberen mee te nemen, te verhoren. En, en andere mensen maken dat ook mee. Mm. Maar um, uh, kijk, Erdogan is iemand die dus gewoon de afgelopen jaren gewoon zijn greep... gewoon echt heel fijnmazig uh, in circulair Turkije heeft... Uh, um, dus zijn greep... Ze moesten wel met hem gaan samenwerken. Nou, nee, nee, maar kijk... Uh, uh, uh, Turkije kent een weststrook uh, die vrij westers is. Ja, dat is echt ja. de, de kuststrook. Ja. En daar wonen gewoon echt veel Aleviten en daar wonen gewoon ook, ook gewoon gelovige Alevite, moslims. dat moet je even uitleggen. Dat is een bepaalde stroming binnen. Dat is bepaalde stroming. Ja. Er zijn gewoon veel liberalen. en, en, en ja. geen hoofddoek. Uh, en niks nee. Maar, nee. Uh, tenzij het heel warm is. En <laughs> als ze op het ja. land werken, de boerinnen. Maar je hebt, de, je hebt dus gewoon echt, ook, echt gelovige moslims. Mm -hmm. Maar die zich toch wel thuis vinden in dat vrijere Turkije. Ja. Um, Erdogan is toch wel gekozen door... Uh Mensen die uh, geen problemen hebben tegen de politieke islam. En uh, echt, echt de echte islamisering van Turkije. En hun hoofddoeken overal. En uh, uh, sharia-trekjes. En uh, tegenwoordig ook uh, het idee dat Turken Arabieren zijn, eigenlijk. Ze echt uh, dat is dat een Arabisch volk. Ja, oh. dat, is, dat is gewoon echt een nieuw idee van ja. Erdogan. En dat ze gewoon eigenlijk ook een Arabisch kalifaat moeten zijn. En, uh, maar hoe gebeurt dat? Dat hoor je. Hè. Ik, ik, ik bedoel, dat krijg ik dus gewoon van Turkse vrienden en kennissen te horen. Dat is gewoon. Dit soort maar Turken voelen en... zich toch Turken, geen, geen Arabieren, neem ik aan. Nee, Turken voelen zich toch Turk, maar gewoon echt... Uh... Maar dan langzamerhand wordt dat een beetje er doorheen gestuurd. Ja, of, oh. uh, het is, het is, het is, Turken die aan de lippen van Erdogan uh, uh, hangen, kun je alles wijsmaken, ja, ja. uh, neem ik aan. Dat zijn er uh, nogal veel, hè? Want die, die, we hebben natuurlijk die, die, die, die, die protesten dus die, komen, die komen in ja. Istanbul. En in Istanbul daar ben ik ook een paar keer geweest. En, en heb je, daar heb je... Het is ook heel raar om te zien. Hè? Daar heb je dus die universiteitsbuurt, zeg maar... waar nou, je hebt meisjes, jongens en mannen en vrouwen lopen... zoals wij ze hier ja. op staat ook zien lopen. En, en je, weet het, je weet ook eigenlijk ja, niet ja, beter... Ja. maar zelfs die paar keer dat ik geweest ben... krijg je al steeds meer het idee. Dat het toch al een beetje... Ja, aan het, aan het kantelen is al. Dat mensen al, zich al bijna brutaal moeten voelen... willen ze zich zo, hè, zo van vrij gedragen. En ja. hè, hebben we hebben de laatste nou, alcoholkwestie is... gehad natuurlijk. We, nou, hebben we dit weer... Eh, dat gaat toch gewoon, ik zie dat wel somber in... dat gaat toch gewoon Erdogan winnen? Ja, nou, dat, daar zijn veel mensen echt uh, bang voor dat en dat, dat gaat het gebeuren. Het is het hele verhaal met de EU um, is gewoon afgelopen... En we gaan toch lekker in die Arabische Liga met z'n allen in? Nou, ja, het is gewoon echt helemaal niet uit te sluiten. En uh, als, ik, als ik kijk wat hij bijvoorbeeld op het platteland doet... Uh, uh, dan heb je dus gewoon echt een leuk toeristisch stadje. Mm. En dan komt er nu een supermarkt... en uh, dan uh, uh, uh, uh, krijgt de manager... Uh, is iemand van de, uh, van de partij van Erdogan. En die gaat dan alleen maar kassiers van diezelfde partij aannemen... of uit gezinnen die echt heel erg religieus zijn. En zo krijgt dus gewoon uh, er is, er is Erdogan de greep ja. op plekken, op seculiere plekken. En, en het, het, is, het is echt een olievlek. Dat breidt zich telkens weer ja, uit. de Turken niet gelijk, want ze wilden heel lang bij Europa horen. Europa had zoiets van nee, nee, nee. Uh, moet denk, het het moet Turken, danken, ze de Turken horen... denken, dag, we, we zoeken het zelf wel uit. We zijn een Arabisch volk. Gezellig. Nee, we, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat er heel veel Turken zijn die toch wel bij Europa zouden oh, okay. willen horen. Ja, goed, echt niet. Er, er, er, zelfs Erdogan wilde bij Europa. Ja, die swabbert die, die, die natuurlijk. Hè. Die wilde heel graag. En daarna heeft hij gewoon weer de rug toege, ja. toegedraaid. En daarna wilde hij weer wel. En maar, wij, wij, wij hebben daar een leuke Dingen geleverd om tegen Syrische uh, raketten dingen te want Ze zijn wel bij de nadering ja. natuurlijk. Ja, maar het, het, Turkije is een land dat ook economisch uh, booming is. En ja. dat er echt een totaal andere kant op. Of Syrië ook verbouwde, letterlijk. He, nou, he, nou, dat, ja, ja ze het, zeker. Ja, kopen, ja, ja. Ja. Ja. En uh, werkelijk met een enorme economische groei. Ja. Dus uh, uh, dat had uh, eigenlijk Europa uh, helemaal niet nodig. Ik, ik vind het wel zo, zo spannend. Ik, ik vraag het aan iedereen die hier zit. Hmm. Hoe kan het nou? dat in onze ogen ja, niet zo'n heel leuk perspectief... als een geïslamiseerde uh, samenleving... dan toch kennelijk bij zo'n groot aantal mensen aanspreekt... die ook zouden kunnen denken van... nou, ik wil eigenlijk wel een, uh, een televisie straks... Of, een, uh, of, of ook luxe spulletjes of eh, lekker... Eh, eh, nee, maar luister um, eens. Uh, uh, uh, uh, Islamitische Turkije is heel erg luxe. En heel erg rijk. Ja, maar is dat, is dat ook het deel wat op Erdogan zit? Ja, zeker. Daar zit heel veel rijkdom op. En ook de hele familie. Nee, maar de hele familie van Erdogan heeft allemaal bedrijven en televisiestations. En zo zijn er gewoon echt. Uit de AKP-partij zijn er gewoon ontzettend veel mensen die gewoon heel veel geld hebben. En miljonair zijn. En ook in de achterlanden van Turkije hele dorpen bezitten. En. Het uh, is echt absoluut geen kwestie van armoede... bij, bij de zwaar religieuzen die Erdogan omringen. Kortom, we wat. Het wordt gewoon, het, het wordt gewoon echt um, een rijk islamitisch land. Jo, is, er, is er niet een beetje trend? Want in de jaren zeventig produceren uh, Turkije gewoon nog pornofilms. En, en nu gaat het dus de hele andere kant op. Is het ja. een beetje gewoon een golfbeweging in zo'n land. Dat het. Dat um, natuurlijk natuurlijk ook niet uit de lucht vallen, natuurlijk. Nee, maar Erdogan is geen golfbeweging. Hè. Dat is iemand okay. die gewoon echt eigenlijk uh, um, heel, uh, heel uh, doeltreffend zijn macht verstevigt. En, en, en zelf uh, dictatoriaal radicaliseert. Dus. Ik weet, ik weet niet het, hoe je eruit het uh, uh, niet hoe je eruit komt. Word ik weet echt niet hoe het eruit komt. is het nieuwe Iran? Want er zijn binnenkort ook verkiezingen natuurlijk. Hè? Daar zit het uh, oude. Nee, al uh, al ja, maar de, Iran is echt in één keer, in één klap, naar de middeleeuwen uh, teruggestuurd uh, met uh, komijnen. Dus dat, dat was ah, echt dus een enorme. Ja, maar dat was echt een enorme verandering. Hè? Dat was echt in één klap. Dat, was echt, well, dat zie ik in Turkije niet gebeuren. En, uh, nee, dat uh, nee, is een geleidelijke klap. Uh, Erdogan is gewoon echt een hele ambitieuze politicus. die ook een hoge industrie wil. die wil ook wel wetenschap. die wil ook meetellen in de regio. die heeft echt uh, toch wel ook uh, um, uh, internationale ambities. Dus nou, dat, dat, willen de, ze, dat willen ze nu in Iran ook hoor. Hebben ook ja, hele, dat hebben ze, ze ook in de Ja, maar dat wilden ze niet in de tijd van Comedie. Nee, nee, dat was dat, echt, ja. de, echt terug in het donkere gat van de middeleeuwen. Er nou, lopen nu weer een paar presidentskandidaten rond die ook die kant op willen. Maar... Het is wel, ik, ik vind het heel erg interessant omdat wat er met de Turken in Europa gebeurt. Want we hebben nou hier een Turkse gemeenschap. Duitsland heeft een Normen tussen ja, gemeenschappen. Ja. ja, en welke kant dat op gaat. Als, als dat gewoon echt, bijvoorbeeld in Duitsland hebben we gezien toen Erdogan of Gul is er geweest en Erdogan, en die hebben daar gewoon echt uh, etnisch zitten te stoken en, en, en, en Duitse Turken zitten op te zetten tegen. Macht van het tegen, getal. Uh, ja, macht van het getal. Nou ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk demografische veranderingen bij ons ook. Mensen worden daar bang van? Ja, mensen worden er bang van is natuurlijk. Dat, is dat misschien dat moskeeverhaal? Want Jij zei dat net, zeker, zeker. Niet, niet van verbieden. Nee, maar me van. Mensen, mensen hebben, hebben, hebben, uh, hebben de indruk dat, dat er gewoon echt krachten broeien... Die, die, niet, uh, die niet te handhaven zijn. De overheid doet er niks aan... Uh, burgers doen er gelukkig eigenlijk ook niet staan, want dat wil je natuurlijk niet... dat er gewoon geknokt wordt en, en gevochten wordt. Nee. Maar dat er gewoon echt dingen ontstaan die, uh, die wezensvreemd zijn... die niet, niet in de westerse cultuur passen... en waar ze helemaal geen grip op hebben. En dat is gewoon echt iets dat politici... Zeer serieus moeten nemen. En echt uh, aan een agenda moeten werken om, om die loopt, vrijheid en die ruimte, ja. die democratische ruimte te bewaren. Loopt de het politiek algemeen. achter denk uh, denk je? Zoals beetje ja. Ja, wordt, ja, vier, ja, ja, ik denk dat de, de politiek beetje politiek achter. beetje Het is ook heel hip om te zeggen dat er gewoon de Islamisering of een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje en beetje mm. En beetje een beetje is beetje een Het een beetje een beetje een beetje heel beetje En beetje een beetje een moet uh, met behoud van democratie eraan werken. Je moet ook mensen, de kiezers duidelijk maken hoe je dat doet. Grote probleem van een paar jaar geleden. dat was natuurlijk ook de klacht. van. ja, en die mensen spreken nog steeds geen Nederlands. Ik woon in Zuilen in, in Utrecht. Daar zie ik tegenwoordig jonge gezinnetjes. met kinderen die. Ja, maar dat gaat ook heel goed. Ja, maar dat gaat dat ook heel goed. Ik, met veel mensen. Ja, natuurlijk. Aan de andere kant toch. Uh... Ja, dat gaat ook heel, heel goed. Met ja. me. Je ziet ook een proces van. ja, dat, dat horen migranten niet graag. maar uh, soms zie je het ook wel assimilatie. Ik vind het een raar woord hoor. Nee, het is helemaal maar raar woord. Dat doet me denk ik Star Trek. Nee, nou, ik zou nee. je vertellen, waarom zou je als je, waarom zou je, als je mensen hier kon wonen als eigenlijk fiets, niet gewoon nee, thuis Nee, mensen als een vis in het water... Het is hier best leuk. Ja. Ja, als, het is vrijwillige assimilatie natuurlijk. Hè? Ja, je, gaat, gewoon, je gaat op in de massa. Maar, ja, maar je behoudt natuurlijk ook je eigen cult culturele roots. Ja, je hebt dat, dit is, het is, zolang het vrijwillig is, is er helemaal geen probleem. Maar de donkere kanten daarvan, dat is nou juist een probleem. Ja, de van donkere die, kanten die... Die blijven een probleem. Maar ja, de donkere, nou, uh, uh, donkere kanten van de islam... Ja. <laughs> die zullen gewoon altijd zijn. En als ze gewoon echt hier uh, uh, uh, breder worden... Maar en macht hebben kunnen. en zichtbaar oh. en agressief worden... Ja. Ja, nou, in, in, in een bepaalde mate kun je er tegen. Een democratie kan tegen alles. Maar soms is de rector uit. Soms is de rector uit en dan is het aan de tijd om de politiek... om gewoon echt bepaalde grenzen te stellen. En dat zou veel beter ja. moeten. En als de politiek het volk niet meer begrijpt... Die, die mensen in volkswijken die zien wat er gebeurt. Wat denk je dat er dan gebeurt? Want er wordt al heel vaak gezegd... nou, er zouden wel eens volksopstanden kunnen gaan nou, ja, ja, uitbreken. Maar, je, ik geloof er niet zo in, hoor. maar in Engeland zie je dat gebeuren. Ja, in Engeland zie je dat gebeuren. Maar Eng Eng Engeland heeft ook heel rare politici. Andere, ja, heel, andere heel rare politici ja. die gewoon ja. echt heel permissief zijn. En die dat gewoon... Uh, uh, en niet uh, Zweden, wat we hebben in Zweden gehad. Zweden is een land dat gewoon echt met met met, met, met uh, uh, die banlieus die, die ex explosief zijn. Die echt dat hun voegen baarsten. Waar agressie enorm is. En wat zeggen Zweedse burgemeesters? Van, oh ja, we kunnen het allemaal aan. Laat maar komen. Honderdduizenden per jaar. Want het, is, het gaat allemaal goed in Zweden. Het gaat helemaal niet zo goed. Nee, land het aan, denk je? Nederland is een klein en vol land. Hè? Nederland kan migratie aan. Natuurlijk kan omdat het we aan. Want omdat zo klein zijn. Nou, nee, maar omdat het. Omdat Jij zegt, we, ik zeg we altijd dat Duitsers zelf van het Nee, nee, weg. We, we, nee, nee. Ten eerste, een, een echte democratie is een land met open grenzen. Nederland is ook een nieuwsgierig land. Een land dat van alles wil, wil, wil hebben en, uh, en verwerken. Dus het is gewoon eigenlijk geen uh, gesloten dus gemeenschap. Dat lijkt toch niet helemaal waar meer. Dus uh, als we het onderzoek moeten geloven. Nou ja, als je als die onderzoeken gelooft. Kendrick ja, vinden we dan toch dat er. En, en dat zou trouwens. Als dat nog dat zijn. Er gaan Nog mensen ook weg uit, uit Nederland. Er komen mensen, er ja. gaan mensen weg. Ja. Het is gewoon echt... Uh, maar um, maar een gebouw is dus zo'n uh, het Maar uh, uh, wat je niet moet hebben, is dat gewoon echt... Uh, uh, Iedereen hier naartoe moet komen en laat maar komen: 100.000 per jaar, 50.000 per jaar. Het is gewoon te veel. Je moet zorgen dat mensen kunnen integreren. Je moet zorgen dat mensen banen hebben. Je moet zorgen dat mensen opleidingen krijgen. Je moet zorgen dat mensen toegerust zijn om te kunnen migreren, natuurlijk. Ik bedoel, een migrant. Uh, had, land... had toch een contract bedacht. Daar schreef je ook ja, over eens. Asher heeft een contract bedacht. Ja. Nou, uh, dat gaat hij uitwerken? Het uh, was gewoon echt een zware grote lijnen, Er zijn heel veel grappen over gemaakt. Uh, het is hem kwalijk genomen dat hij uh, rommelt met de gedachten van mensen. Maar hij gaat het gewoon heel. Concreet uitwerken. Ik weet niet wanneer we. Maar is dat, dat, is dat, vind, vind je dat Want je, je hebt het heel genuanceerd uitgelegd in een column. En, en dat, eigenlijk iedereen viel over die man heen. Maar in feite wat hij eigenlijk zei is, van nou, we proberen het proces te begeleiden dat mensen hier min of meer. Nou ja. ja, en als het luidt tot de bewustwording dat ze gewoon als je gewoon ergens naartoe verhuist, dat je dan gewoon echt niet tegen de keer gaat schoppen. En niet verwacht dat iedereen zich aan jouw uh, cultuur aanpast en aan jouw eisen. Maar dat je echt je best doet om, uh, om te integreren en om te accepteren. En om, om, om er niet tegen te werken. Ik vind dat, eigenlijk vind ik dat een opdracht van een migranten. Mm. Je gaat niet naar een land om, om, om, om dingen uh, te negeren of kapot te maken. Ja. Of uh, ongenoeg of. of, of, of um, uh, en dat geldt niet alleen maar voor, uh, voor uh, uh, mensen uit, uit het niet-westerse land, hoor. Ik heb ooit echt genoeg uh, Fransen en Duitsers en uh, Roemenen en van alles gezien... die hier toch een beetje raar keken naar Nederlanders. En uh, Nederlanders zijn een botte boeren zonder cultuur... en daar moeten we een beetje afstand van houden en <lacht> wij zijn anders. Ik vind dat eigenlijk ook een uh, nare houding. dat is een van de redenen waarom ik dus gewoon echt bijna geen Roemenen in mijn vriendenkring heb. Nog één vraag. <lacht> nee, bel. <lacht> Ja, je gaat van de Volkskrant naar de Telegraaf. Ja. In de Volkskrant schrijf je redelijk ingewikkelde stukken. Denk je dat de Telegraaflezers, en ik wil die niet helemaal uh, flauw. Uh, uh, ja, dat mag maar dan gewoon dan wezen, tot ja. wezens uh, be, be, be, beschuldigen. De, moet je anders gaan schrijven? Nee, helemaal ja, niet. Nee, ik heb, Gebruik ik heb, je dezelfde woorden? Nee, Denk ja, je ja, dat mensen ja, het volgen? Nee, nee ja. En, uh, ik, ik zie bij mede-columnisten van de Telegraaf dat ze ook dezelfde... Ik heb er dus echt nu echt op gelet. Ik spel het. Uh, ja, dat het kan. En ik heb dus twee, uh, twee columns geschreven tot nu toe in mijn oude Volksstijl. En ik heb gewoon veel brieven gekregen. Van mensen die daar heel blij mee zijn. Dat is helemaal helder vinden. Ja, Houden ze en, uh, van je nu? Ik hoop dat ze altijd van me houden. Nou, wij ook. We houden in ieder geval voor eeuwig van je. Uh, dit moet hem zijn, want we moeten verder met sporten. Ja. Uh, nou, Zika, hartstikke bedankt voor je komst. Het was reusachtig gezien. Uh, het was toch te kort weer. Hè? Het is altijd te kort. Niet te worden. geloven, hè? Kan ja, alles. Nou, door we nou, willen lullen ja, dat, ja, ik hoop. Nou, goed. Maar uh, als zelfs voetballers met een been zich niet meer kunnen gedragen, is de wereld gek geworden. Dus ik het dat hier de knokken <laughs> na twee uur. <laughs> <laughs> het, wordt, uh, het wordt tijd voor rust en duiding met Leo Dries. Ja. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Driesen, Hele goede nacht, Leo Driesen. Ja, goede nacht. Ja, sorry, we dachten, Jan is er niet, hij is op vakantie. Ja. En het is wel zomerstop. maar goed, we worden toch... Be... Wie is Fred? Fred, dat is Fred Siebeling. Dat Allo. is, dat is een, een, een monument van de Nederlandse radio-industrie. Ja, dat je hem niet kent is jammer. Wat, wat, wat voor monument? Nou, een, een lichtgrijzend monument, maar wel ja. met een turnlichaam. Nou, ja. Oh, ja, wat heb je nou aan een op de radio? Nou, niks. Maar wat heb je aan voetbal op de radio? Ook niks. Nee, maar dat, dat vragen we al. nog aan jou altijd. wat mij betreft uh, ook, hoor. Ja. Leo, je zat net nog gezellig... Ja. Uh, vanavond zat je nog de Verenigde Staten... tegen Duitsland te kijken. Dat was toch leuk? Ja, helaas moest ik in de 72 minuten minuut uh, afhaken. Dus ik weet de eindstand niet. Maar ik weet oh. wel dat ik, ik heb gekeken tot de 72 e minuut. was het 4-1 met twee schitterende goals van uh, Dempsey en eentje van Josie Altidore. Oei. En, en daartussendoor echt een fantastische blunnen van de keeper. Ja. Die speelt maar... de bal, uh, die speelt de bal uh, als een toeltrap naar uh, medespelend rand van de 16. En hij krijgt hem terug. Maar hij vergeet hem uh, en laat hem onder zijn voet doorlopen. Dus oh. dat was zo mooi. Het was de Amerikaanse keeper. Nee, dat was de thuiskeerder. Oh, de Ter Stegen. Oh, Hartstikke leuk. Met een Nederlandse naam. Ter Stegen. Ter Stegen. Hé, hey, maar uh, was dat niet hetzelfde helft? Voor, voor de eerlijkheid, Amerika speelt wel op volle sterkte. En uh, speelt op volle sterkte in Duitsland. Ja, in ieder geval de Bayern-delegatie staat nog te zuip op. Uh, ja, gelijk hebben Bayern ze, in, want ze hebben de, de trippel. Ja hoor. Ik Mooi zag eens dat, is dat Robin in een polonaise? Heb je dat ook gezien, Leo? Die, die was polonaise sure, aan het lopen. Natuurlijk heeft Leo dat gezien. Oh, ja, maar hij had last van zijn nee, benen. Ten. He, kan dat wel? Ik weet niet of hij, uh, heeft hij al aangegeven dat hij geblesseerd is? Het zou me niks verbazen, anders moet hij namelijk naar China en Indonesië. Ja. Waar is dat in godsnaam voor Leo? Gewoon een poen op te halen? Ja, zeker, zeker. Ja. Vinden we dat nou wel verstandig? Nou ja, zeg, uh, uh, je moet uh, een paar dingen natuurlijk, ja, de, natuurlijk is dat niet verstandig. en Het is ook niet het beste na zo'n nee. zwaar seizoen. Maar ja, uh, uh, uh, Nederland zelf wel heeft geweldige contracten. En soms zitten er aan geweldige sponsorcontracten... ook wel eens geweldige verplichtingen. Dat is nou een keer zo. Ja. Ze verdienen een heleboel centjes aan Nike. En ze verdienen een heleboel centjes ook aan wat multinationals... die zich aan Oranje afficheren. ja, dan moet je af en toe even een keer een hmm. andere tripje maken. Naar een belastingparadijs. Ja. Nou, hey, maar even serieuzer is natuurlijk... De, de, de, de, de campagne van Jong Oranje... die gaat beginnen op donderdag tegen diezelfde Duitsers. Ja. En wat denk je ervan? Duitsland, Rusland nou, en Spanje. Ik ben niet zo optimistisch ik me... hoor. Ik ben niet zo optimistisch. Nee, ik ook niet uh, echt. Uh, ik, ik heb Jong Oranje mogen doen voor RTL de alle kwalificatiewedstrijden. En uh, daar waren we toch wel gezegend uh, met, uh, met een dosis geluk. Uh, ik kan me nog herinneren, ik was in Innsbruck. Uitwisseling toch niet echt het sterkste land ter wereld: Jong Oostenrijk. Uh, daar kwamen we wel met een heel mooi doelpunt van Parasiet. Uh, Kennen jullie nog? Barazito. Nee. Nee. nee, nee. Nou, die was toen uh, in beeld voor Jong Aranje. Die is uh, uitgeleend aan Monaco en die is nu Nooit betaald, teruggekeerd. Aardig voetballer, maar goed. Die maakt een fantastisch doelpunt. Nee. En daarna heeft uh, Jong Oranje alleen maar moeten verdedigen en was Jeroen zoet. De absoluut uitblinker totdat hij eruit gestuurd werd. Want hij moest uh, uh, iemand die op mast dan tegenhouden. Het was nog steeds 1-0. En dus een penalty. Dat moest de reserve doen. Want bijzot in, oranje met 10 uh, man de rente, stopt ze die reserve te doen, want dat doet dat doet. Dat, uh, en, en ook uit tegen uit bij Schotland, Jong Schotland, het 0-0 speel. Zo. Het is allemaal over niet de slag. Zo heel erg makkelijk gegaan. Te tegen toch niet echt aanlanden. Nee. En dan uh, kun je wel zeggen, ja, nu moeten we tegen uh, uh, nu, nu zijn we er klaar voor. En we hebben wat internationals. Ja. Erbij. Dat is ook allemaal wel zo. Maar uh, tegen Duitsland, Spanje... Uh, Rusland. Uh, uh, Rusland. Niet, te ja. doen. niet te doen, dus. Ja, nee. We wou wel te doen, hoor. Oh. Alleen, en, en, maar oh. ik denk dat we, ik denk dat we uh, uh, verdedigend en op het middenveld uh, een aardig partij kunnen geven. Ik denk alleen dat ze in de voorloer een beetje tekort komen. Zijn er met geen Ola spitsen bij. Helemaal niet. Jong, nou ja. Zijn er geen goede spitsen dan? Wel, in principe wel, maar ze zijn niet in vorm. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou. Luc de Jong was toen hij naar Duitsland ging een, een, een fantastische spits. Of tenminste, een fantastische spits. Nou ja. Een hele goede en voorbestemd om, uh, om uh, uiteindelijk in het Nederlandse zelfstand te plannen. Nee. En dan was zijn Bultjes Team bijvoorbeeld ook ver vooruit. Maar hij heeft een moeilijk seizoen gehad. Rusia Borussia pak geloof ik 6 of 7 de gemaakt. Ja, en die moet nu de aanval gaan leiden en, en, en tegen Duitsland dus spelen bijvoorbeeld. Nou ja, nee. we gaan afwachten. Daar zijn we, gaan daar we gaan daar optimistisch over. Nee, nou ik wil je er een heel klein voorspellingje Nederland Duitsland loslaten. Ja, ik denk dat Duitsland dat vindt. Ja, klopt. Oh. We hebben het 2-3-1. Uh, nou, maar daar ben ik niet blij van. Hé, hey, uh, nog even over die gehandicapten in te land. Ja, man. Dat is dat Ja, voor een dat die op één been gewoon gevocht hebben. Ja, maar de, met krukken te lijven en, en ja, ja. karate toeschouwers. En, ja. en, en het wordt er godverdomme niet gekker worden. En proberen dom. de hele avond aan ja, ja, het een el, of andere. Nee, nee, de... nee, ik vind dat. Ik... De emancipatie van de gehandicapten, De Vien? ultieme emancipatie van de gehandicapten. dat is nou eens het standpunt. Daar hebben we Leo Driesen voor. Ja, nee, Eindelijk trekken ik... we die gelijk met de gewone voetbalsport. Ja, inderdaad. En, ja. En, en het doelman zonder armen, want het is verplicht. Kan dat dan, Leo? Nee, er, nee wat er op doel stond, waar e ik gezien heb, want ik waren beelden van. Dus, uh, uh, Eén arm. Uh, nee, uh, keepers, keepers van, uh, van, uh, van, van uh, bepaald tot, tot, tot, tot 14 jaar of zo. Oh? Ja, dat heb ik dus nou, niet nou ja. gezien. Goed, dat, dat is heel ingewikkeld. Ja, nou, fantastisch standpunt, dat gaan wij vanaf nu is dit ook het officiële. the standpunt? Nog iets anders, uh, kun je me nog heel even snel uitleggen hoe het aan zit met die 20 teams in de Jupiler League? Want ik snap er geen zak meer van. Nou, dat is heel simpel. Uh, wat er was, uh, er waren zestien clubs. ja. En, en die konden wel door, want er is nog een, een soort van televisiecontract... en uh, dat betekent dan dat je op uh, zaterdagmiddag om zes uur... Uh, in samenvattingsvorm uh, wat beelden kunt zien van de Super League. Oh. En dat die 16 clubs ook uh, de productiekosten voor de rekening moeten uh, nemen. Ja. En dat betekent per club iets van 70.000, 75 75.000 euro per jaar. Nou, dat is die lekker op. Zouden ze moeten betalen om dat een dag later een paar minuten voorbij te komen? Ja, ja, ja. ja. Nou, het alternatief is... Een uh, league gaan spelen met 20 clubs en dan wordt het omarmd door Fox en Eredivisie Live. En dan wordt het live achter de decoder uitgezonden, wedstrijd. En uh, wat er nog eens een keer uh, bij komt, uh, is dat het, uh, uh, dat het ook weer samen zien is. Oké, okay, en we krijgen dus twee teams uit die zogenaamde uh, tussenklasse krijgen we erbij en twee belofte teams van grote clubs, toch? Ja waarom Oké. Okay, en okay. oh. en, uh, en waarom en, uh, ja, of, of die waren zijn gewoon het hoogst geëindigd? Nou, omdat in... uh, de televisiemaatschappij dat wel aantrekt. Oh. Dus, oké. Okay, dus die bepalen dat. Uh, nou ja, uh, uh, het is er nou je, kijk het, het, is, het is niet dwingend opgelegd oh, of zo. Het is, oh, alleen, oh. het is alleen, gezegd van, oké, okay, jullie kunnen het op deze manier doen. Wij zijn wel geïnteresseerd om het uit te zenden, maar dan wel op deze uh, deze voorwaarden. voorwaarden. Oké. Okay. Nou ja, interessant. Ja, dat ik gelief het, liefde, weet je wel. Dat, dat, dat is, uh, en het is overigens nog niet zeker. Die, andere, die twee clubs die zijn Achilles, dat is wel zeker. Ah, en uh, en uh, Katwijk, die moeten op 4 juni nog een leder zo. En hebben de Chinezen nog wat mee te maken, Leo? De Chinese jou valt dat allemaal wel mee? Uiteindelijk wel, want het ja, heeft uiteindelijk met alles te maken. Ja, precies. Nou, dat uh, willen we twee, weten. Het is trouwens uh, Amerika-Duits. Oh 4-2, dat kan nog misgaan. Nou, goed zo. Uh, lekker dan. Uh, uh, hoe heet het? Uh, was er was nog één ding wat ik... Bl gaan we nu doorhebben dat het niet live is? Ja, maar... ja dat denk ik. Nee, ja, dat, ik. Nee, ik dat nee. ook. Ja, ja. Hey, maar uh, de, de, de, de, de, de Alfa aan de Rijn hè, vanmiddag, Haaglanden, ook weer. Ja, ik heb de details nog niet gehoord. Het is een play-off wedstrijd om uiteindelijk in de toplassen ja. te komen. Uh, Alfa aan de uh, Alves Boys als promovendus. En Haaglandia uh, als de mogelijke het is, uh, het is behoorlijk uit de hand gelopen daar. Ja. Ja, strategisch. E, er wordt ja. ja. overal weer gegild om maatregelen. En, en, en je hebt natuurlijk die gekke rechtszaak... Nou bij al die jongetjes en, en, en haar vaders en advocaten ja. elkaar beschuldigen. Leo, hey, oh, wat moeten we ermee, Leo? Nee, nou ja, kijk, het enige wat... wat, wat, wat, eigenlijk, wat is, ja. Je moet aflopen, is misschien moet ophouden... dat is misschien een zijstroomtje... is dat we elkaar zo lopen op te fokken. De hele, uh, dat heb ik al eens vaker gezegd maar steeds vanaf de zijkant door uh, de leidinggevende uh, groepen en dat we gaan we anders doen en we gaan het aanpakken en we gaan het we accepteren het niet en je verandert de wetten niet, dan moet je dat gebrul ook achterwege laten. Want uh, uh, strenge straffen, dat kan, dan moet je wegdrangelen. Nou, nou, en, nou. en zolang dat niet het geval is, uh, blijft het zoals het is. Ja, dus eigenlijk hou je bek of doe er wat aan, zegt onze Leo Driesen. En uh, nou ja, Leo, dan was dit niet live. En dan uh, wensen we jou nog een fijne wedstrijd. Ja. En een goede nacht. En uh, gaan we aan de kouders vragen om jou volgende week te bellen... of het zin heeft om jou te bellen. Hoe vind je dat? Ja, volgende week heeft het wel zin. Hoe dan heeft uh, Jong Oranje een aantal wedstrijden. Nou, precies dan. Zullen we het anders meteen en, nu afspreken? Zullen we op de voorreep nog even zeggen dat het 10 minuten voor tijd... is, dat het is dus... Uh, uh, uh, ja, hebben ice. we wat aan. Het ja. is 4-3 nu. oh gefeliciteerd. Ja. Dus tegen ja, de duizend, tijd dat wij, duizend, duizend. Dat, wij, dat wij live gaan is het ja. 9-4 voor de Duitsers. <laughs> Goed. <laughs> Hartstikke gezellig. Nou, Leo, bedankt voor alles. Dag. Tot de okay, volgende week. dag Doei. Doei. Doei. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk Nou, hij is er niet, maar hij is er wel, hoor. Het is tijd voor Martin. Het leven is een pijpkaneel. Je zuigt eraan en je krijgt jouw deel. Een prachtig gezicht uit Holland. In Tsjechië zeggen we. Sachi tri kriat. van je vietno. orchestra orkest rasa een En dat betekent. Zuig drie keer aan zijn fluit en het orkest begint te spelen. En daarmee wordt bedoeld dat als jij een man zijn plezier geeft.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 Ja, Arnold Merkies is de financiële man in de Tweede Kamerfractie van de SP... en daarmee als het ware de opperherverdeler van de Nederlandse welvaart... de superniveleerder en de held van de armen. Het is uit tijd voor u. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Arnold Merkies van de SP. Goeiedag. Ja. Goeiedag. Nou, klopt het nou dat jullie rondleiding geven... langs vestigingen van belastingontduikende multinationalen... en brievenbusfirma's? Ja, dat klopt. Is dat We leuk? We organiseren bustours. Bustours? Uh, ja, ja. Met een uh, grote SP-bus. Ja. En uh, ik geef zelf de rondleiding, maar ik nodig daar ook altijd wat gasten en experts uh, bij uit die, uh, ja, die daar ook het een en ander over kunnen vertellen. Zoals je in Hollywood ook hebt, dat je langs de villas van de sterren gaat. Het is een beetje vergelijkbaar inderdaad met rich en de famous. Uh, inderdaad, je gaat langs de sterren en er wordt wat over verteld. En uh, aan de hand daarvan kunnen wij natuurlijk ons verhaal vertellen oh. over... Waarom uh, wij denken dat Nederland een belastingparadijs is. Want dat is, dat is natuurlijk waar het om gaat. Nou, daar heb ik heel andere verhalen over gehoord. Maar hebben jullie er al een paar weggejaagd, of niet? Ja, nou, nee, ik moet wel even zeggen: het gaat dus niet om belastingparadijs voor, uh, voor ons, zeg maar. Nee, begrijp ik wel, dat een grapje. Daar komen we zo en, nog even op. het over de inkomstenbelasting, maar nee, nou, begrijp ik. nee. Dat nee, was een grapje voor mij. Belasting, inkomstenbelasting. Okay. Stom, Jan, moet je ook. Ja, <laughs> ja, ja, Nou, ja, ga, ga verder hoor. Ja, nee. Ja, goed, uh, uh, Rolf leg maar even uit: uh, hoe gaan we die, uh, die, dat tuig, die, die multinationals aanpakken maar, die hier proberen te profiteren van ons gunstige belastingklimaat? Tomaat! Ja, nee, we, we hebben net een acht-puntenplan. toch uh, het al! Uh, ja, natuurlijk, nee, je moet altijd een, uh, met jouw puntenplan komen. Ja, dat ja. is ook van belang, want nou, vertel uh, binnenkort, binnenkort komt de staatssecretaris uh, ook met zijn uh, punten. En daar hebben we natuurlijk een voorschot opgenomen. Ja. Dus wij willen in ieder geval de brievenbusmaatschappijen die willen aanpakken. En dat betekent dus dat je... Uh, want we hebben dus ja, zo'n 20.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland. Dat is echt absurd veel. Er stroomt zo'n 8.000 miljard stroomt daar doorheen. Ja, uh, 8 biljoen, dus eigenlijk heet dat. 8 biljoen, ja precies. Maar mensen 8, die, 8, raken, 8, ja. die raken dan ja. vaak kwijt. He, de ja. Ja, en die, die stromen daar doorheen dat zij dit gezamen verzamelde inkomen, oh, belastbaar, belastbaar ja. inkomen van die bedrijven, zeg maar. Ja, dat stand, en, en dat stond eigenlijk een beetje door Nederland heen. Dus vaak zit, uh, zitten ze alleen maar die bedrijven in Nederland ja, ja. om het door Nederland heen te laten ja, zoals, gaan. Ja, zoals de Rolling Stones in U2, Arnold, doe je daar nog... Ik bedoel, dan wordt het wat leuk, want ik kan me niet voorstellen dat je met die bus naar een aantal brievenbussen gaat. Dat je denkt, nou, dit is het dan. No, kijk eens, brievenbussen. Uh, leuk. van Apple. Ja, gezellig. En dan staan die oh, mensen, oh, okay. ik vervel me dood, ik wil de bus weer in. Ik was graag bij uh, YouTube en Rolling Stone zelf langs. geweest. Maar die hebben ook zo'n maatschappij, hè? Ja, dat klopt. Ja. Die, maar die zitten aan de Herengracht. Oh. Uh, en ik heb nog gekeken of we daar met de bus langs konden, kun je niet konden, komen. Maar dat, is, uh, dat was heel lastig om ja. daar langs te komen. Nou, daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor dat je yes. dat niet gedaan hebt. Als ik ergens een rondhekel heb, heb ik wel aan toeristenbussen is dat. Maar hé, maar vertel even. We zijn wel ja. langs het gebouw gekomen waar ECDC zit. Oh, nou, nou, dus kan je is, nagaan. Een, ja, kan je, je Zij niet zelf uiteraard, maar degene die voor hen de belasting kant We Maar even terug. We gaan de brievenbus maken. ...maatschappij aanpakken. Ja. Er gaat 8 biljoen euro stroomt er door Nederland. En hoeveel belasting hebben wij daarover als land van vestiging? Nou ja, kijk, wij, wat wij daar uiteindelijk aan verdienen... ...want we verdienen mm -hmm. er uh, uh, ook wel wat aan. Ja, Dat is via, via de fiscalisten die hier zitten, via de advocaten, via die trustkantoren. Um, en, en die betalen natuurlijk zelf maar, ook maar, weer wat belasting. Sorry, maar wacht even. Wij, wij, ze betalen hier in Nederland helemaal geen belasting. Uh, Over die 8 biljoen. Nou, de, een, een heel klein percentage. Ja, maar over 8, en, 8 biljoen, 1 procent is toch het, alweer... Hetgeen wat men eens heeft berekend, wat men er ongeveer over overhoudt... is iets meer dan een miljard. Staan, is trouwens dan oude berekening die hem um, al weer achterhaald Van 8 zijn. biljoen hou je 1 miljard over. 1 ja. miljard. Ja, ja die ja, is zo ontzettend wel. groot rekenen, want dan, dat is belachelijk weinig. Ja, precies. Ja, precies. En, en daar tegenover staat dat andere landen um, er enorme um, uh, ja, gedaalde inkomsten door hebben. Met name ontwikkelingslanden. Uh, die, ver, die verliezen er echt uh, heel veel aan. Hoezo dan? Nou, ontwikkelingslanden die hebben meer moeite om hun belastinggrondslag vast te houden. Dus waar je belasting over heft. Ja. En dat is eigenlijk gewoon omdat die wat uh, ja, minder sterk staan tegenover hele sterke uh, bedrijven. Uh, multinationals die kunnen meer afdwingen. Ga je dit verhaal ook in de bus vertellen? Dat is dodelijk saai. Ik was al in slaap gevallen hoor. De mensen vonden het heel leuk. Oh, ja, je bent ook een ontzettende probleem. Nee, dat nou, nee. Nee, nee, nee, nee, maar als je nee, dit maar, vertelt... Nee, maar inderdaad... Nou, we, eh, we, nee, maar laat, laat ik dan wat vertellen uh, waar ja. we bijvoorbeeld ook langs gingen. Nee, is ja. de Yacht Show. En dat is de jaarsje, oké? Ja, ken je ja, dat? ja, dat is drank. Ja. Ja, precies niet. en die, dat dat gaat over Johnny Walker en Sierra Noble. Ja. Oh, daar gaan we. Ja, oh. heel ja, nou, ja. leuk ja, hebben we die maar wel. We hebben hem er zo heen. In Nederland geregistreerd. Ja. dat zijn alsof het Nederlandse merken zijn. Dat okay. is een beetje hetzelfde alsof, alsof Rolling Stones en uh, YouTube Nederlandse bint zijn. Hè? Ketel ja. 1 iets Amerikaans, hè? Ja. ja, precies. En dat ze dan opeens Nederlands zijn en niet Schots. Nou ja, <laughs> nee, nee oké. Okay. Maar, maar wacht dus, uh, nou, nou, hij zegt Wientjes hè, van de NCO, de werkgevers zeg maar, de NCO-NCW. Die zegt, ja. dat kijk nou een beetje uit met dat aanpakken. Want als je die jongens uh, het, het leven een beetje zuur maakt, dan, uh, dan gaan ze weg. En dan hebben al die fiscalisten en al die andere mensen die broodjes zaken... en die schoonmaakbedrijven ja. allemaal geen werk meer. Ja, maar wij hebben er zelf ook weer heel veel nadeel aan. Want onze eigen uh, multinationals, die doen namelijk hetzelfde. Nou. Uh, neem bijvoorbeeld een bedrijf als Shell. Ja. Uh, Hoe gaan we, vijf we vijf dat tuig aanpakken? Op Bermuda. Nou, waarvoor hebben ze een godsnaam 45 dochtermaatschappijen op Bermuda? Uh, ja, nee, maar luister, die, die, al die bedrijven zeggen natuurlijk hetzelfde. De mickey is het Die is van, ja, moet je horen, Het mag. Je hebt zelf die belastingregels geschreven. Het Ontzettend sneu. Ja. Maar moet je ons niet kwalijk nemen. We zijn niet een potje gek. We gaan niet veel meer geld betalen dan nodig is als het niemand het van ons vraagt. En Arnold, ja. ik zou liever op de Bermuda een rondreis van je krijgen... dan in Amsterdam-Noord. Ja. Ja. Ja. Heel lelijk Nou, Ik begrijp ja. zowel die Shell. Ja. Ja. Ik ook. Ik wil jullie best wel een keer meenemen naar Bermuda. Dat is dat! Van onze belastingcentrum. Alles. Arnold Mackies. Maakt me helemaal niet aan. Prima, daar zitten wij niet mee. Wij declareren rustig bij het Rijk. Ja, nee. uh, maar we hebben nu nog steeds even niet... Nee, maar het, het ja. mag inderdaad, dat klopt. Okay. En, en, en, en in die zin kun je natuurlijk bedrijven niet nemen dat ze hun uh, belasting nee. optimaliseren. Maar Precies. ons probleem is, is eigenlijk dat het mag. Dat er blijkbaar zoveel Ja, oké. Okay, maar is. wat gaan we Zit Dat het de... mogelijk is om hier met een bedrijf te zitten waar helemaal geen werknemers mm. zitten. maar wel heel veel geld nee, in. Oké, okay, dus daar gaan we iets aan doen. Wat? Even snel, want er zijn nog heel ja. andere belastingzaken die we even moeten bespreken. Ja, nou, dat zijn onder andere technische eisen. Dan gaat het om, om, om substance-eisen. Daar zullen jullie uh, verder dan niet mee vermoeden. Nee, nee. Maar um, wat we ook graag willen is dat uh, het überhaupt duidelijk wordt. Uh, hoeveel bedrijven in elk land betalen. Want je weet dus niet, uh, je weet alleen maar wat een bedrijf, een uh, multinational, in totaal Doe. over de hele wereld betaalt. Ja. Maar ik wil weten, ja, maar waar waar Wie betaalt, die, betaalt, die in okay. Nederland betaalt, dat Moeder. ook uh, ja. Dat die transparantie, die kan ervoor zorgen dat je duidelijk ziet uh, dat ze uh, of ze belasting ontwijken. Uh, nou. Dus dat is een belangrijke. Ja. Uh, we, willen, uh, de de we willen een definitie van belastingparadijzen. En waarom willen we dat? Want we willen eigenlijk... Um, ...geen verdragen met belastingparadijzen. Maar je ja, zegt alle de relaties dekker. meer een belastingparadijs op? Um, nou, we gaan er in ieder geval over heronderhandelen. Okay. Want uh, die, je wil wel dat als al dat geld naar belastingparadijzen stroomt... Oh. ...want er, jetzt, wij zijn meer een soort doorstroomparadijs, zal ik maar zeggen... ...maar als het allemaal naar <laughs> Bermuda stroomt... ...dan zeg je van, ja, hé, hey, maar daar wordt helemaal niks over gegeven... ...nou, dan uh, wordt er dan wat wij gaan doen... Dan doen wij het wel. Ja, even. Ja, eigenlijk ja. kom het er erop neer we gaan ze we gaan ze pakken de tuig dat is hartstikke goed pakken ze aan uh, maar nou nog iets anders hè de, de, ah. even de, over de veel belangrijker belastingnieuws komt uh, vandaag van het, ja. van, de, van het Centraal Planbureau het toptarief is te hoog Arnold ah, ja. je zeker het kost ons geld onze staatskas. Boe, met 3% nu al te hoog en jullie willen nog hoger ja. zijn jullie helemaal gek geworden we gaan naar de ja. kloten met z'n allen zo. <laughs> Als de toptarief nog hoger wordt. Ja. Waarom? 49, is een woord voor 49. Nou. Dat is iets van uh, uh, uh, schaal. Van 49 procent. Voor de klant. En wij komen. zitten nu al op 52. Wat, wat, wat, wat wil u? Dat gaat toch niet goed zo? Nee. Ja, het is overigens een onderzoek van Bas Jacobs zag ik. Oh leuk. Blijkbaar tegenwoordig ook van het Centraal Planbureau. Ja. Maar die, die had hetzelfde onderzoek had die overigens drie jaar geleden ook al gedaan. Nou, oh, mag ik dan nog een, dan een hele belangrijke vraag stellen? Waarom betaal ik dan al drie jaar lang <laughs> onterecht en, en, en, en, en, en voor niks? Ik kopieer gewoon een Nee, Toen was het overigens 48%, dat is een mooie. 4%? Maar die 1% verhoging vandaan... Ja, maar, ja, maar je loopt er ja. maar omheen, maar ondertussen... Dit, twee, dit tweede ding is ook nog, dat, dat, die nee, extra schaal dat voor topinkomens... He. Dat is, ook, dat is ook, ja. ook nergens op. kost alleen maar geld. Al die arme mensen, die, die paar mensen die we hier hebben in Nederland... die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. Ja. Ook, nee, ook niet maar, doen, maar, gaat ook mis. Het gaat klopt niet. We, we hebben eens hebben we oh. een, um, hebben we namelijk een tarief gehad van 72%. Dat ja. is helemaal absurd, ja. blijkbaar. Maar, Zeker, uh, blijkbaar. Nee, vind jij niet? Nee, want jij van nou, de SP. Effecten, je levert de helft van je, je, je slade. Dus, die effecten die hij verspelt, ja. want de, dat zit eigenlijk uh, ten grondslag aan... als je zeg maar, dat de onderzoek verder gaat lezen ja. wat er aan uh, ten ja. grondslag zit. Ja. Het uh, is een heel ingewikkeld verhaal van uh, de elasticiteit van belastinggrondslag. Maar ja. wat er aan uh, ten grondslag ligt is dat hij zegt, mensen gaan uh, dan minder... Een paar dingen hoor, maar onder andere mensen gaan minder werken. Nou, maar. Hm. Nou, je, moet, je moet bedenken, dit zijn vaak mensen die, die, die zitten in toptarief. Dus dat zijn mensen die uh, niet slecht verdienen. In ieder geval meer dan 56.000, want dan zit je pas in nou, toptarief. Nou, ja... En, en, en als het gaat om de verhoging van top 3, wat wij voorstellen, is het overigens pas van 150.000. Nee, dat, dat gaat over hele rijke mensen. Ja, maar het zijn mensen met het het talent is. misschien ook wel. En, ja, en die maar moet maar je toch niet wegjagen, joh? Ja, maar dat zijn over het algemeen mensen die in een functie zitten, ja. waar ze niet zo 1, 2, 3 zeggen... Oh, dan ga ik wel een paar uurtjes minder werken. Dat zijn oh, wat, oh dus, een uur. dus jij denkt, nou, dat komt wel goed, nou, want die mensen werken toch wel door. Die zijn gepassioneerd. Of die moeten nee, wel, die nee, hebben die baan. het die gaat, ja, gaat, het de de gaat de om dat jij de aanname ja, maakt dat mensen. Ik niet, hè? Het Centraal Planbureau. Ja, jij ja, bedoel ik het Centraal het Ja, precies. Ja, ja, is dat ja, is toch iets anders. He, ik ben een eenvoudige radiomaker. En ik heb geen toptarief. ja, Jan? Ja, ik wel, dik. Nee, De andere aanname die je maakt is. Nou, dan zullen mensen wel de belasting gaan ontduiken of ontwijken. Maar ja, hoezo? Hoe gaan ze dat dan doen? Maar nou, een belastingparadijs. Nou, ja, een belastingparadijs. Ja, dat ja. is ja. nou ja, je Dat ja, heb ja, je he, hebt niet oh, je Nou, eh, ik hoor het, net het al. Staat. Ja, we hebben niet meer tijd Ik had hier nog een uur over kunnen doorpraten, maar ik kan je één verzekeren. Ik zou zomaar minder kunnen gaan werken. Ja. En wanneer is de volgende busreis? Ja, uh, dat denk ik niet. Volgens mij, uh, Ja, jullie mogen mee. Ja, uh, een rang en, en heb je halve komkommers? Ik heb, kom al, en... ik heb al een Roos al uitgenomen. Ja. Die zit lekker op vakantie. Ja, die uh, zit uh, gewoon op een camping hoor. Met, met, met, een, met een heel klein trekkersteentje. En drie kinderen. <lacht> okay. En een barbecue. <lacht> want die, die, die heeft sterke schouders. He? Die is <lacht> zit, zit hij op oh, camping. Oh, hè? Lekker socialistische oh, camping oh, ja, morgen. Dat roos, dat ja. Maar goed, ja, toch nee, maar ontzettend dan, bedankt. Volgende week de 15e. Dus niet aanstaande vrijdag. Oh nee, sorry, zaterdag. Dus niet komende zaterdag, want die zaterdag wel erop. Ja, zet ja, in de agenda, ja. Die die? ja. Ja, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. En je Le kunt via de website kun je gewoon aanmelden. Nou, dat gaan we heel misschien doen. Ik denk, ik denk het niet, maar je weet het nooit. Nou, ik, nou zeg, als je het nu zegt, dan, sta, dan staan jullie er nu. Ik kom. Verder oh, uh, is er. Ja, zeg u? laatste vraag. Ja, 3 of 2,8. Uh, ja, nee, het allebei onzin. in. Veel meer nog. Nou ja, dit is een Brusselse norm die niet meer reëel is. Okay. En ik denk dat uh, eigenlijk het kabinet dat stilletjes ook wel denkt. Oké, okay. stiekem je daar waarschijnlijk wel gelijk. Dank, nou, ontzettend, Adam kies, hartstikke bedankt. Slaap lekker hoi. en morgen weer het land redden. En vergeet ja, de okay, chauffeur niet. Lekker, ja, hoi. Het Haagsgeluid. Geluid. Jan, ik ga echt door. Lijkt me hartstikke leuk zo'n brievenbus. Hartstikke uh, leuk in de brievenbus van de SP. Ja, toch? Natuurlijk. Ja, de liefdespanter. Wie wil nu een lage toptarief? Dagboek van de Als er nou ooit een spoeddebat nodig is geweest. als de schatkist nou ooit zonder dralen gespekt kon worden. als er bovendien verkiezingsbeloften konden worden waargemaakt. een enorme trap onder het consumentenvertrouwen kon worden gegeven. en een flinke bevolkingsgroep het gevoel kon krijgen... dat ze niet alleen maar dienen als melkkoe voor de samenleving... de Bulgaarse fraudeurs en een logge, lompe en onbetaalbare overheid. Als er ooit zo'n moment was geweest, dan was het nu. Het CPB, beste mensen, ons eigenste Centraal Planbureau... heeft namelijk uitgerekend dat ons toptarief der inkomstenbelasting... te hoog is. Ja, te hoog. Volgens de rekenmeesters is een hoogste schaal van 49%, en dat is natuurlijk nog steeds diefstal, het opbrengst maximaliserende tarief. En we betalen nu al 52%. En het wordt nog mooier, ook een top-top-tarief instellen voor inkomens boven de 150.000 euro kost de staat alleen maar geld. Wat een geweldig nieuws, niemand kan er meer omheen. De belasting verhogen is alleen maar sterke schoudertje pesten. Het levert niets op. Het kost de staat geld. Dat geld dat de staat dus niet kan uitgeven aan armen, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en thuiszorg. Partijen allergezinten verzamelt u morgen bij de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Steek de bazuin. Dien 150 man sterk een wet in die per onmiddellijke toptarief met 3% verlaagt. Wat een signaal, wat een triomf voor de hardwerkende man. Wat een eensgezindheid. Wat een moment in de parlementaire geschiedenis van Nederland. Je zult zien, dit wordt het keerpunt. Verlagen toptarief en we gaan weer consumeren. Krijgt Rutte toch nog gelijk? Dus snaveltjes toe en wekkertjes vroeg. Morgen wordt het een mooie dag. Dagboek van de Spalter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je kunt nu gratis bellen naar 0800 1121 om je mening te geven over de stelling... Doe mij maar zo'n Duitse hypotheek. Fred, gisteren was het zover de jaarlijkse open dag naaktrecreatie van de Naturistenfederatie Nederland. Ook op een terrein bij u in de buurt. We hebben het weer gemist, u misschien ook, maar gelukkig kunnen we bellen. Goedenacht, Jan Kamer, Henk Jan Kamerman van de NFN. Goedenacht. Wat een, ja, wat een mazzel hebben jullie gehad, hè, met de echte Janne. Hallo trouwens. Wat een ja. weer, hè. Wat een weer. Echt, echt bloot weer was het. Het was geweldig. Het was echt fantastisch. Daar Hadden u... jullie dat besteld? Ja, ja, nee, ja, ik, ja, zelf moest ik uh, aangekleed volleyballen vandaag, maar het was ook lekker. Ik had er een kort broekje aan en een shirtje. Dat vind ik toch ja. wat makkelijker bungelen. Maar waar was u zelf? Ik was zelf uh, op een terrein van de vier elementen bij de Leutrechtse plassen. Oh. Uh, daar was een, uh, een zeilkamp met veel jeugd. Dat was vlakbij. Dat hadden en het gezegd. En dus Het was fantastisch. En hebben jullie lopen zeil naakt zeilen? is dat mogelijk als natuurist? Uh, nou, dat is mogelijk, maar dat is uh, beter dan niet. Uh, je kan maar beter wat klieren aan hebben, zodat er geen dingetjes klem kom, komen te zitten in, uh, in de boot. Nee, <laughs> precies. Maar we, we, ik denk dat wij vooral dachten van dat misschien andere mensen dat dan gek zouden vinden dat er een boot met naakte mensen voorbij nee, kwam nee. zeilen op het Loodrijksplas. Ja. Maar dat vindt u niet, hè? Uh, ja, dat zou ook kunnen, ja. nou, dat je aanstaat tegen andere mensen. Nou, dat hebben jullie niet. Je, uh, nou. Ja, het water is daar zo wijd dat het niet zo heel graag komt. Nee, precies. Nee, maar we hebben het met een beetje eerst namelijk bij ons. Uh, we, we, we snappen best wel dat het best lekker is om, om rond naak te zwemmen of te zonnen of zo. Hè? Want u zegt het al: je wil de andere mensen toch niet mee. Nou ja, met, met mijn lichaam dat is het bijna automatisch aanstootgevend. Dus ik kan me voorstellen als je het nou onder water uh, verbergt, dan gaat het allemaal nog wel. Of op de grond ligt een beetje bruin. Maar zodra ik opsta of ga volleyballen hè, of, of, of op een bar gaan zitten of zo. Eigenlijk, waar, waarom moeten we dat eigenlijk met z'n allen allemaal willen, meneer Kamerbeek? Nou ja, ik, ik draai het uh, vaak om en dan zeg ik, ja, waarom oh. moet je als het natuurlijk lekker weer is en het is lekker warm en de zon schijnt, waarom moet je dan kleren aan? Ja, uh, oh ja zoals men... ik al zei, bijvoorbeeld, dat als je mijn wolfissen, witte walvissen lichaam Nogal. plotseling, uh, plotseling ja. uh, volkomen onverwacht op de camping tegen het lijglood, dat is gewoon, dat is bijna aanranding. Niet prettig. Ja, dat is, niet prettig. dat is echt bijna aanranding. Gewoon visueel. Ja, nou, ik vraag me af of het veel verschil maakt of je dan wel of niet een zwembroek aan hebt. Ja, nou, ja ik, dat toch wel. Maar daar kan ik nu even niet op ingaan... om redenen <lacht> van dat dit een net programma is... en het is Radio 1. Maar dat, ja, dat maakt wel degelijk uit, mm -mm. hoor. Ja, nou kijk... Uh... Wat mij betreft uh, mag iedereen zijn lijf accepteren zoals het is. We kijken niet ah, naar de andere om hem te beoordelen of die mooie. Nee, maar lukt dat, lukt dat ook altijd? Dat meneer Kamerbeek even serieus. Nou, hè? Want, uh, je, je, je hebt toch iets als naaktheid? Ik heb jarenlang voor een tijdschrift gewerkt dat in naakte mensen doet. Um, heel mooi gefotografeerd en zo. Maar ik heb me toch nooit kunnen losmaken van de gedachte dat er eigenlijk iets niet klopt. Als je naar een naakt iemand zit te kijken waar je geen seksualiteit mee gaat bedrijven. Ja, maar ik denk dat dat ons uh, misschien wel met een paplepel is ingegoten. Dat is, uh... Nou, je bent erin opgegroeid, denk je, Jan. Ja, dat is voor mij het verschil, natuurlijk. Nou, ik ben er ook niet in opgegroeid. Oh. Maar uh, een schaamte wordt je wel uh, vanaf je kind zijn uh, meegegeven, denk ik. En, uh... Ja, ik denk dat dat juist nou een van de leuke dingen is van maakwerkreactie. Dat uh, een gevoel van vrijheid wat mede wordt bevorderd. Hey, Kijk Jan, die, die, die, die, die site van jullie, die hele wollige taal erop. En een beetje omschrijven van alles. Het, het, kun je niet gewoon wat explicieter zijn? Van lekker in ons blote kont, huppetree, tralala. Want hey, Jan, uh, Jan dolazen een soort van reactie van de meneer die op een trekker, ja het klinkt raar, op een ja, op uh, -machine, oude maaimachine. Ja. Op een maaimachine helemaal tot zichzelf kwam. En wij vonden dat zo wollig dat we dachten, het lijkt wel de libellen. Ja, dat vind ik ook een beetje wollig taalgebruik inderdaad. Ik vind het ook gewoon lekker om in mijn blote billen in het zand te zitten of in het gras. En te genieten van een mooie... En niet zo moeilijk doen. Het gewoon... ja. Nee, niet zo moeilijk doen. Hmm. Nee, het lijkt wel of er een pak roomboter op die site zat. Weet je wel? Een beetje zo... Oh ja, dat vind ik ook heel knap dat je dat getuid, Ik denk, Doe het dan. Er zitten er verder niet over te zeuren. Zeg maar... Ja, nee, daar ben he? ja, okay. ja, ik helemaal niet heen. Ja, oké. Ik denk dat we allemaal wel snappen dat het best fijn is om... Dus zoals ik net al zei, om in, in bepaalde omstandigheden... heel lekker geen zembroeken, het, het water wordt langs je... blokkenspel speelt als je aan het zwemmen bent. Heerlijk, dat snap ik allemaal wel. Maar het, het, het is toch niet voor niks dat hebben voor puberkinderen... die zijn toch vaak heel uh, zelfbewust over... Mag ook niet meer met foto's. Dat bot uit en zo. Het ja. is toch heel vervelend als je de hele tijd... naakte oude ooms de hoek om ziet komen. Ik kan me dat zo voorstellen. Had jij wel een vroeger, Jan? Nee, joh, oh. maar ik ben altijd heel matig geweest in die dingen. Maar bovendien nee, was ik nooit in, in, in naturistencampings. Dus, maar, maar is het is niet, niet heel geforceerd bedoel ik eigenlijk te zeggen... meneer Kamerbeek, dat je eigenlijk een soort van... Ja, na, je natuurlijke reactie maar op naaktijders maar moet onderdrukken. En, en dat moet dan omdat het dan leuk is. Ja, of, of zit ik er nou helemaal naast? Ja, ik denk dat het juist helemaal niet geforceerd is. Uh, dat is ook iets wat mensen die, uh, die vaak op een, uh, een natuurlijke terrein zijn, uh, helemaal niet ervaren. Oh. Die voelen een gevoel oh. van vrijheid. Weet u dat ja, zeker? Hoe weet u dat eigenlijk? Dus, ja, ik denk, je moet het gewoon eens proberen. En dan mm. denk ik dat je van die mening af bent dat het geforceerd is. Ja, ik, zou, ik denk dat ik me heel erg uh, gesneerd zou. Voelen. Zullen we samen gaan? Ja, in Om het, het, begin, uit te in proberen. het begin ben je dat, maar ja. later absoluut niet. Meer. Wat, wat gebeurt er nou op zo'n open dag, meneer Kamerbeek? Dat je denkt van nou, we, komen, we halen nieuwe mensen binnen. Oh ja, ik ga zeker met je, sorry hoor, sorry ja, dat ik niet antwoord heb. wie doet eerst de eerste broek ja. uit. Ja, momentje alsjeblieft. Ja, nee, zeker. Wij gaan, dat doen we tegelijk. 3, 2, 1, En, en lag, dan tegen Jan ja, Hoij zeggen. Maar goed, wacht even. Wat ik ging vragen was, meneer Kamerbeek, wat ja, gebeurt er nou op zo'n open dag voor belangstelling dat mensen die ze ik ben. ze hebben het nu gemist natuurlijk. Maar ja. volgend jaar, ben ik ben geprikkeld door dit gesprek. Ik wil er eigenlijk ook wel eens kennis van nemen. Maakt me ook en, ik wil ook wel een blote kont lopen. Uh, maar wat er gebeurt er dan? Hoe word je op je gemak gesteld, zeg maar? Of hoe werkt dat? Zoiets? Nou, op de meeste treinen word je hartelijk ontvangen met een kop koffie. En krijg je een rondleiding. En uh, kun je rustig uh, je gang gaan nemen. Zijn die met mensen meteen al bloot als je binnenkomt? Als je denkt bij de receptie staat? Uh, nee, die mensen zijn niet meteen blauw. Okay. Uh, het uh, hangt ook heel erg van het weer af. Uh, vandaag uh, was het als de zon scheen en je stond uh, uit de wind, dan, dan kon dat prima. Maar er waren ook wat koelere plekken. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat mensen heel snel op hun gemak worden gesteld. Zijn er veel mensen we... verbrand, Henk Jan, op rare plekken vandaag? Want ja, dat dan was dan natuurlijk factor 86.000 ja. qua zon en, en een beetje wind. En, een, en wij, zoals Jan en ik, als wij onze broek dan uitdoen en zeggen hallo Henk Jan... zijn we meteen verbrand uh, op bepaalde plekken, die, denk die bips, die bips heeft sinds ja. 63 geen zon gezien. Nee. Nou, bij mij sinds 61. Ja, dan ga je. Henk Jan? Ja, ja, ik denk dat er veel mensen wel billen hebben gekregen. De afgelopen ja, precies. Dag, dus maar ja. Nog, dan nog even een keertje voor de duidelijkheid. Ja. Wat zijn dit vooral campings? Of zijn er ook activiteitenterreinen? Wat zijn het dan precies? Ik kom er dus een Bing beetje moeite de vinger achter krijgen. Wat, wat voor soort terreinen het dan waren, zeg maar, natuur of zo? Nou, Er zijn in Nederland inderdaad uh, veel uh, naturistische campings, mm -hmm. uh, commerciële camps waar je gewoon met die caravan naartoe kwam in staanplaatsen, okay. bundelokken huren. Maar er zijn ook uh, bijna 50 verenigingsterreinen. Uh, en dat zijn uh, ook vaak hele mooie uh, terreinen dicht bij, de, bij het bos... en uh, op hele mooie plekjes van Nederland, een beetje verscholen. Nou, goed, nou, heel goed. Dus ja. uh, uh, nou, fijn. Uh, meneer Kouwbeek, super bedankt voor alle informatie. Als je uh, luisteraars uh, echt ja. fijne plekjes wil zien, dan moet je er volgend jaar bij zijn. Zijn er nog meer open dagen deze zomer? Deze zomer niet. Nee. 14 juni hebben we een wereldrecordpoging uh, uh, in de zee inlopen. Huh? Oh, een uh, soort Europa. van uh, nieuwjaarsduik die in boter komt. Precies. Nou, uh, 14 juli zei u, hè? Zijn we bij? Zijn, ja. we, zijn we mogelijk bij als je ja. op vakantie bent? Misschien. Nou, harte wel. Ja. Hartstikke dankjewel. Leuk. dankjewel Henk Jan, Jan Kaambeek, super geweldig bedankt voor alle informatie. En uh, we zijn al morgen dag. Niet hygiënisch. Dag. Fijne nacht veel. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Zelden zal een rubrieknaam zo toepastig zijn geweest als wat een geleuter vandaag. na nou, dit prachtige verhaal over de open dag. Nou, ik als... Wereldrecord is er. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, <lacht> jongen wat een flauw Goed, serieuze zaken. Ja. Natuurlijk zijn het een paar gekjes in Deventer die voor hun beurt praten. En natuurlijk komen die Duitse banken alleen maar de veilige hypotheek uit de Nederlandse markt trekken. Dat zal allemaal wel. Iedereen kan zeuren wat hij wil. Ik wil ook 2% minder rente betalen dan bij de Nederlandse banken die zichzelf op mijn kosten in de nesten hebben gewerkt. Dus bel gratis dus naar 0800 en Geef je mening over de stelling. Doe mij maar zo'n Duitse hypotheek. En mocht je dat niet willen, maar gewoon iets anders. Of fred bedreigen. Dat kan nu. Het kan hoor. Jan, Jan is nu weg. Dus je kunt nu fred bedreigen. Geen probleem. En, en anders dan, dan, dan. Als je iets anders te vertellen hebt. Je, of je hebt gewoon iets gedronken. Of je zegt: Ik heb een heel mooi verhaal. Ik ben ook wel eens op een camping geweest. Weet ik veel. Verzin iets. Bel gewoon 0800-1121. Het is hartstikke gratis. En we beginnen vanavond met altijd gezellige Valentijn. Nou, ik wil uh, hartstikke graag zo'n uh, Duitse hypotheek. Oh, kijk. Een inhoudelijke reactie. Ik... Dat maken we zelden mee. Ja, Hallo nee, Valentijn. Ik... Juist, Hallo Jan. Ik zal uitleggen waarom. Ja. Mm. Ja. En dan kan ik mijn eigen huis kopen van de woningbouwvereniging. Ja. En dan kan ik tenminste een keertje gewoon met alleen sokken aan... op mijn eigen balkon zitten. Nou, is je alleen je sokken aan op je eigen balkon zitten. En je moet ja, verder naakt. Wat, wat, als ik dat nu doe en de buren aan de overkant zien dat, ja. dan uh, heb ik gezeik. Met de, ja. de politie? Maar, nee, nou ja, maar als ik het huis gekocht heb, mijn eigen huis gekocht heb, ja. met is een Duitse hypotheek. Want jij zo grijpt alles in elkaar, hè, Valentijn. Precies, en die, die, die, die, Sorry, dat Dus dat ga je ik, lekker in je blote ik... lul met je, sokken, met je sokken op je eigen balkon zitten. Dan is het een Duitse hypotheek. met een Duitse hypotheek. Nou, wat een leven? Ik vind het een uh, ontzettend samenhangend verhaal. Ik ben er een beetje ontroerd van, als ik eerlijk ben. Wat voor ja. sokken? Wat voor kleur sokken? Zwart. Zwart. Maar honden maar, zonder onderbroeken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja dat, dat, was was, dat was ons wel duidelijk. Ja. Ja, je hebt inmiddels en, misschien en, wel gemerkt en, dat wij niet zoveel... Als, ja. als ik dat nu zou doen, als huurder... Mm -hmm. Ja, dan heb je natuurlijk gezeikt. heb niet je overburen. Ja, en die zijn van dezelfde woning, maar een vereniging. Nee, ja, dan precies. Gezeik. En zijn... Oh, ook zo nou erg, weet je, dat je koop. niet eens gewoon, niet eens gewoon in, in Nederland... gewoon in je eigen blote reet op je eigen balkon mag zitten... in je eigen huurhuisje van de woningbouwvereniging. <laughs> Vind je wel? Nou. Dan moet je het eerst kopen. Moet je eerst kopen en dan moet je dus eerst een Duitse hypotheek hebben. Geheel nou, duidelijk. Dan wil ik een Duitse hypotheek. Dankjewel, je wel, Wat een geleuter. Nou, nou, nou. René, ben je er ook? Ja, ik ben er ook. Nou. Wat een geleuter. Ik word er niet goed nou, van. Man, ik ook Bye. Nou, ik O, oh, dat was hem. Nou, dat was in ieder geval kort en duidelijk. Dat is, uh, oh, nou, weet je, ik al zo grappig als mensen daar gaan bellen... om te zeggen dat ze, dat ze er niks aan vinden en dan hangen ze vervolgens op. Je kunt ook twitteren natuurlijk. Je kan ook gewoon lekker naar bed gaan. Ik kan denken van, kan mij het schelen? Oh, maar. je van die twee vieze oude ja. gasten. Johan! Ja, hoi. Met hoi. Johan. Hoi Johan. Meneer, eh, uh, John Heimskerk. mag ik wel wat zeggen? Ja, uh, ho Hoe lang doe je dit nou al? Eh, uh, wat vragen bedoel je? Heeft, ja, nee, maar nee, ik voel met, aankomen, met, met, dat, dat was verantwoordelijk Met Jan Roos samen? Ja, een uh, jaar of twee, denk ik. Een jaartje, denk ik? Een jaar of twee alweer, denk ik, ja. Ja, ja. Nou, maar weet je nou is, ik luister eigenlijk wel regelmatig. En toen hoorde ik, Jan Heemskerk gaat het samen doen met Jan Roos. En dan denk ja. ik, ja, Jan Heemskerk, hé, hey, maar dat is leuk. Ja. Maar ik kom na twee jaar achter dat het enige wat je doet is Jan Roos imiteren. Dus je moet echt vanavond even de liefdespanter eens dus een keer terugluisteren. Het is net Jan Roos met een andere stem. Meen je dat nou? Ja, maar je, hebt, je, hebt, je bent zelf goed genoeg, hoor. Oh, dat vind doe ik, nou, vind ik nou wel lief. Maar het zou ook gewoon kunnen zijn dat je, dat je in de balans van twee mensen altijd een beetje anders wordt. Dat zou ook kunnen zijn. Maar ik ga er heel serieus over ja, uh, nadenken, ja, ja, ja, Oh, je wilt, niet horen. je wilt niet horen. Dat vind ik nou jammer. Nee, maar ik, Jan ik Jan zou ja, jou toch ook niet na. Dat, dat ik zou ik wel, wel heel verstandig van hem zijn. Maar goed, ik zei ook tegen je. Ja, ik zei tegen ja, je ook dat ik erover na zou denken. Dat je niet jezelf kan zijn. Ik zeg zeg je wat terug? Oh, we gaan naar Ben. Ben. Ben. Ja, nee, denk het niet. Ben is weggevallen. Oh, nou, 0 1 2 1, -1. En dat is gratis. Tot zover deze mededeling. Je mag ook Peter uitnodigen tot een gesprek. Peter. Uh, hallo. de uh, complimenten. Ook uh, die nieuwe man is hartstikke leuk. Fred Siebelink. Okay. Ja, misschien dat jullie even moeten zeggen... Dat, dat, dat je hier wel te maken hebt met een, met een nou, decennia... beroemd monument van de Nederlandse radio. Dus allemaal. Ik, ik ben hier dus snotneus. Ja. En, en, ja. en Fred, is, is het gezag, hè? He. Ja. Nee, maar een compliment. Uh, jammer dat Jan Roos weg is, maar deze meneer doet het hartstikke goed in Duitsland. Nou, dat is hartstikke lief. Daar Roos is niet weg, die is even op vakantie, Nee, nee ja, maar effectief is hij er vanavond even niet. Nee, dat is waar. Dat heb je en dat zit Peter een beetje, weet je het waar. En dat snap ik ook wel, want Peter is echt een fan van Jan Roos... en het is hartstikke lief dat hij <laughs> even opbelt om ons dan toch een hart onder de riem te steken. Dan heb je ook nog gemening over de stelling eigenlijk? <laughs> nou, over de stelling, uh, dan wil ik ook graag in, uh, een Duitse wegenbelasting betalen... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja, Maarten van Rossum zei het laatst al. He? We moeten gewoon een, uh, een boendesland van Duitsland worden. Dan, uh, uh, dat is eigenlijk de allerbeste oplossing. En, nou, ik vraag me nog af wie er tegenwoordig kredietwaardig is. En dat zijn nog maar heel weinig mensen. Uh, het is, een, het is een, luxe, een luxe discussie dit. Nou, oké. Okay. Nou, okay. Daar houden we hem wel bij op. Hoi Peter. Okay. Dag Peter. Hey, hoi, ja. leuk dus. ben, ben, ben, ben je daar, Ben? Ja, ik ben, ben ja, eh, ah, goed, uh, morgen, die uh, li li li lieve jammer. Nou, ik wil één ding zeggen. Ik houd de beroep dus typisch wel aan. Nou, en wat je gelijk hebt trouwens. Ik geloof je meteen. <lacht> nou, ik bedoel, en, en, en, en daar heb je vast een goede reden voor, Ben, dus hou hem aan. nee. <lacht> okay. hoi. Wat een geleuter. <lacht> Timo. Ja, hello, hallo. Hallo, Timo. Nou, ik wil geen Duitse hypotheek, want ik wil niet beleggen met geleend geld. En een huiskoper, als je geen verstand van hebt, is gewoon een blinde gokwagen. En ook niet, zelfs niet als het gesubsidieerd wordt met de aftrekt. Dus jij bent gewoon een verstokte huurder, hoor ik al. Nou ja, of koop, als ik lig in de gelden. Maar uh, dan moet ik me laat ik me echt adviseren door iemand die verstand heeft van gebouwen en stroomgebieden en weet ik wat allemaal. Maar geen uh, blinde... Ah, wacht geneemtel. even, sorry. Ik mis helemaal het grapje. Je bedoelt dat halfduizend onder water staat. Oh. Nee, nee, nee. Basol, Hoi. Wat een geleuner. Zo, Roy. En Vlug? Goeiedag. Dag hoor Ik Roy. heb dag. al een Duitsie. Ik heb al een Duitsie. Betekent. Feliciteerd. Nee, meen je het nou? Ja, zeker en bevalt hij? Ik, ik, ja, zeker. ik heb er al een jaar of vijf. Ik woon uh, 500 meter van de Duitse grens. Dat is te horen, jongen. Ja, maar ja, laat die man dag. nou even. Is, betaal je echt substantieel minder Roy? Ik betaal nou dagrente 2,3%. procent. Oh. samen! Hang die man op. Ik kan het niet uit. Ik kan het niet op, oh. oh. weg. Prachtig! Fijne dag! dag. Zo'n oh, zo ah. gast die dan even komt invrijven, dat hij wel een lekker laaghypothekerentje heeft. En dat wij zitten te sappelen hier voor wat weet ik veel hoeveel procent. Nou, ik vond een glazen limonade en, en, en niks. Hé, hey, vet! Ik vond ja. het heel gezellig dat je uh, er was. Het was een leuke avond. Ja, ik vond van al dat heel, heel, heel duidelijkend uh, dat, dat uh, witte billen heel snel kunnen verbranden bij zo'n naturisten dag. Vond je dat? Ja, ja, ja, ja. Vond ik ook heel belangrijk. En dat Turkije in brand staat, jongens, nou ja, we zullen wel zien. Straks gaan nog even kijken op CNN als ze thuiskomen. Ja, want volgens mij baba. is het daar een uh, lelijke bende het leger het echt te ingrijpen. Wij houden het gezellig. Volgende week zeer waarschijnlijk hoogleraar Vermeer die alles van UFO weet. Vermoedelijk de, de, de kwouter als co-host, maar misschien komt verder wel een keer. Je weet het allemaal niet. Het was gezellig. We maken het volgende week weer gezellig. En nu gaan we lekker slaapje, slaapje doen. De mazzel! de allemaal! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Arnold, ik zou liever op de Bermuda een rondreis van je krijgen... dan in Amsterdam-Noord. Ja, ja, heel eerlijk gezegd. Nou, ik begrijp ze wel, die shell, ja, ik, ik ook. Ik, ik, ik wil jullie best wel een keer meenemen naar mijn moeder. Dat. Dat, dat, onze dat is ja. Aldus. Ja. dat! Van onze belastingcentrum. Al dus. Arnold ja. Mackies.